ja, ja, want dus je dus, komt van Ameland, een ja. Eiland ja, en dat zit je toch in je. ik ben 40 in je. vandaag gegaan en ja. ik kom ik ieder jaar nog. Ja. Oh, je gaat daar nog altijd op vakantie? Ja, ik ga er Je hebt jaar. daar ook nog familie? Of ja, iets? ik heb er wel wat familie, maar ik ga een vriendin. Oh ja, ja. ja. En hier heb je ook lekker de zee en het water. En wat, wat, uh, wat bindt jou nog meer hier? Want je kinderen wonen hier eigenlijk dus niet. Heb je hier wel bepaalde ideeën van...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 Die vertelde iets over, dachten jullie tenminste dat er over een kinderboerderij of zoiets ja, gesproken ja, ja. zou worden? Ja, nou dat heb je gelijk. In, uh, de zorgboerderij uh, geloof ik. Had iemand van, de, <laughs> van die vereniging, dat is ook dan van uh, de kinderpostsregels. Zoiets hè? was dat, ja. Ik werd me gevraagd of ik door donateur van worden worden en dat wilde ik wel, want het ging over die boerderij. En toen had ik ook een mevrouw die daarover zou vertellen. Maar toen later, toen werd ik opgebeld, ja die mevrouw komt niet, er komt iemand anders.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 Is er een minimum- en een maximumlijst leeftijd? Nee, helemaal niet, niet. Oh. de meeste jonge vrouwen werken tegenwoordig. Ja, dat is ook zo. Dus ja. Want het is overdag, dames, meen ik. Ja, uh, ja mijn zus is. zal wel een van de jongste wezen. Die is uh, 70. Ja, nou, maar wel heel goed hè, dat jullie dat dan doen. Uh, dus vanaf 70 is er tot bij in de 80. Als wij hoor, dat ja. kan best. Ik,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 And you Zijn macht er gestemon aan het.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 Dat, in de kerk durven mensen niet altijd te uiten. Nee, nee. Terwijl dat, dat toch wel heel nou, veel rijkdom geeft dit in je leven. Dat is was gewoon uitzinnig. Ja. Dat zo ook vaak die... Nu was het allemaal in goede banen geleid. Maar dat ze elkaar erom doodslaan. Dat is toch iets verschrikkelijks. Ja, dat nou, is toch. Daar staat sport me ook vaak zo tegen. Mm -hmm. Ja, ja, dat is heel moeilijk tegenwoordig. Hè? Dat mensen met elkaar gaan vechten. Ja. De partijen van de voetbalclubs tegen elkaar. Heb je nog een, een boodschap voor die mensen? Ik las bijvoorbeeld ook laatst uh, een verhaal over een, een hooligan. Heb je daarvan gehoord toevallig van Feyenoord? Die God heeft leren kennen. Ja, daar heb ik van gehoord. Ik denk, man, dat ben jij gelukkig zijn. Bijzonder, hè? Nou, ik zeg wel eens tegen een vriendin, die, die dan wel niet van volle evangelie is, maar er toch wel veel van begrijpt. Dus zeg ik wel eens tegen, is ze beaamt dat als je met God leeft, mm -hmm. dan. Uh,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 Ich danke dir, dass du mich kennst und, und trust in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 En mijn vader die hoorde wat, die kookt maar die zag een paar klompjes omhoog. En die heeft tussen die twee Kom, Dat is dan een, een vak, twee vakken in zo'n hooieschuur. Er wordt het eerste vak ingedeeld en dan later komt de tweede vak er tegenaan. Maar doordat het hooi droogt, komt er natuurlijk wel een opening. Ja, daar zat u in. En vak. daar viel ik op mijn hoofd in. Wow. En ik kan het me nog herinneren. Ik, ik was nog heel klein. Nou, dat was de eerste keer...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 Ah, ze, ze, ik, ik red het wel, maar ze redde het niet, en ze, in, ze, sloeg, ja, ze reed zo op de auto aan de overkant, reed oh. ze op in. Er was maar één richtingsverkeer in die straat. Er stonden drie auto's en daar klapte ze achterop met een kleine Japaner. Maar die rukte al die auto's in elkaar hoor. En, en, en uh, ja, ik bleef gewoon bij dus ik dacht, er nou is me niks gebeurd. Zo. En er uh, kwam iemand uh, achter de auto staan...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 uh, al, al voor zijn dood werd onze zoon uh, ziek. Die is hoogbegaafd en die werd helemaal uh, holen de bodem. Uh, omdat, omdat zijn vader uh, natuurlijk stierf, dat kon hij ook niet goed verwerken. En daar heb ik vijf jaar eigenlijk met die zoon, of vier jaar met die zoon omgetopt. Ik kwam niet toe aan, aan ze zeggen rouwverwerking.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 Ja, en uh, ik mis het. Ik zeg, want uh, je gaat de kerk uit en en nou uh, zijn ze begonnen met Nou, wat leuk. Ja. ja. En er komen er veel mensen. Is het een leuk Nou, onze uh, onze Kabel zit vol. Je moet er af en toe stoelen <laughs> achter zetten. Ja. Ja, ik, ik uh, ja. hoorde iets van tien of vijftien mensen wel. Ja, dat zal wel. Ja, dan zou ik ze moeten tellen even.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 Endet kostbaar zijn. Denn am Ende aller Zeiten zieht der Gott des Friedens ein. Alle Tränen.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 In New York zijn twee mannen veroordeeld voor het beramen van een aanslag op het vliegveld JFK. Volgens de aanklagers wilden de mannen van 66 en 58 de aanslagen van 11 september overtreffen... en de Amerikanen straffen voor hun onderdrukking van de islam. De mannen werden in 2007 gearresteerd nadat een informant opname van hun beraadslaging had gemaakt. De straf tegen de twee wordt later bepaald. Verwacht wordt dat ze levenslang krijgen. In Siberië is een klein Russisch passagiersvliegtuig neergestort. De Antonov An-24 had 15 mensen aan boord. Zeker 7 van hen zijn om het leven gekomen. Eerst werd gemeld dat alle inzittenden dood waren. Het toestel was vertrokken vanuit Krasnojarsk en stortte kort voor de landing neer bij de plaats Igarka, ook in het noorden van Siberië. In het Poolgebied is veel olie-industrie. Waardoor de Antonov is neergestort is nog onbekend. Het weer, vannacht de opklaringen, het koelt af naar 10 graden. Morgenperiode met zon, afgewisseld door stapelwolken, het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.